Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn straks misschien te weinig topsporters. Kinderen zitten te veel en bewegen te weinig. En de slechte conditie van de jeugd kan gevolgen hebben voor de topsport in de toekomst. De hockey, tennis, volley en zwembond maken zich daar zorgen over, meldt Nieuwsuur. Veel kinderen kunnen bepaalde dingen minder goed. Ja, dat heeft te maken met motorische fitheid, dus dat is bijvoorbeeld springen, balanceren, gooien en vangen van een bal. Uithoudingsvermogen, rennen. De kans dat er later een topsportcarrière in zit, wordt zo een stuk kleiner. Bij de hele jonge kinderen heb je die ruimte misschien nog wel, maar als je wat ouder bent, dan is dat echt heel lastig om dat in te halen. Volgens de sportbonden zou het een goed idee zijn als kinderen meer buiten spelen. De tien ambassadeurs die zo snel mogelijk Turkije uit moesten, mogen toch blijven. President Erdogan was boos omdat landen zoals Nederland en de VS hadden opgeroepen zakenman Osman Kavala vrij te laten. Maar nu de ambassadeurs hebben getwitterd zich er niet meer mee te bemoeien, ziet Erdogan er vanaf. Iets meer dan een miljoen zorgmedewerkers krijgen dit jaar een bonus van 385 euro. Krijgen ze omdat ze zo hard gewerkt hebben tijdens de coronapandemie. Het bedrag is wel lager dan vorig jaar. Toen kregen ze een bonus van 1000 euro netto. De Limburgse Gera zag zijn pensioentje onder de Spaanse zon voor zijn ogen verdwijnen. Zijn huis op La Palma is door de lava verwoest. Op het Canarische eiland barstte een maand geleden een vulkaan uit. We hebben er zes jaar met ontzettend veel geluk en liefde daar geleefd en ons hart en ziel uitgegeven aan deze plek. En dat wordt je dan even, ja gewoon in een dag wordt dat vreed ontnomen. Tussen de avocado en olijfbomen oud worden is er niet meer bij. En een ruimere verzekering voor de schade, daar was hij 40 uur te laat mee. Het financiële gat, eigenlijk een situatie wel oploopt tot 170.000 euro. Wat we gewoon verloren zijn en waar we ons jarenlang, uh, ja, hebben jarenlang hard gewerkt. Zijn broer is inmiddels een donatiecampagne gestart om hem te helpen. Het weer nog bewolkt met regen en motregen. Aan de kust kan het ook onweren. Morgen vooral in het oosten bewolkt, maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat nog vieder bij de afritwijde Wormer 3 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En 247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 5 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.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 Mijn. Wat blijft hij nog tig weken nog even op deze playlist uh, staan. Tenminste in ieder geval op uh, het speellijstje in dit uh, programma. Joey Vriend met het uh, nummer Smaal vond ik trouwens wel leuk... want uh, vorige week heeft hij mogen spelen in het uh, Koperen Corona uh, in Haarlem. Maar uh, toen uh, heeft de organisatie uh, toch um, wat, wat iets uitgehaald... waarvan ik denk, nou jongens, dat had je toch even beter kunnen weten... kwamen ze met een heel oud nummer. Jongens, uh, wel een beetje opletten op de actualiteit... Want dit is het meest recente en ik denk dat er nog wel wat meer van hem gaat komen van Joey. Um, goed, we gaan verder uh, in dit uur. Aandacht voor een uh, gesprek wat we gaan voeren met Jacob D. Edward. Om half negen gaat over um, uh, de cultuurmaand in de gemeente edam volendam Maar hij heeft ook nog meegedaan aan de Waterland Popprijs. En daar uh, was hij afgelopen weekend ook het winnaar van geworden. Dus vorige week vrijdag uh, is dat uh, geweest. Dus ja, het is twee vliegen in de één. En ik uh, ga nog wat uh, verklappen in uh, dat uh, telefoongesprek. Hij ook. Dat weet hij alleen nu nog niet, maar dat uh, gaat hij straks wel doen. En uh, dat uh, heeft ook weer met een cultuurmaand die hier gaat plaatsvinden. Dus uh, wat dat gaat, uh, helemaal goed. Uh, maar goed, Jacob Die Edward uh, is uh, als zo langzamerhand een beetje een bekende in dit uh, programma geworden. Maar goed, uh, zaken gaan uh, ook nog uh, voor. Vorige week waren we net uh, klaar met het uh, programma. En ja hoor, er kwam weer een band die zei... ja, we hebben een uh, nieuwe single uitgebracht. Ik weet niet wat het is. De, vrijdag is uh, een dag uh, dat uh, de meeste mensen hun release doen. Heeft iets met Spotify te maken. Maar ze vergeten dan één ding dat wij al, al een dag uh, daarvoor nog uh, zitten. Lukt ons ook wel hoor om uh, af en toe een primeurtje af uh, te komen. Trochelen bij de muzikanten. Meda Rose, die heeft ook een, een single uitgebracht. En wat ook heel erg bijzonder is, is dat Roos meijer binnenkort met een heel album komt van het tweetal. Maar dit is de meest recente van Meda Rose. Every day is blue. Stand. Feelings, how they come and go. They never give me the chance to deceive them. de microfoon open. Krijg ik nog een hoesteraanval. Dat is ook, eh, <krijg> ook niet aan te bevelen. Als je moet hoesten, terwijl je ook nog moet lullen. Dus um, Goed, Bakers of Kings was een uh, nieuwe single, ook um, uitgebracht op het moment dat wij dus met uh, de uitzending uh, klaar waren. Ja, dan uh, word je niet meegenomen natuurlijk, maar dat uh, gaat dan een week duren. Molly, my dear heet uh, de nieuwe single. Daarvoor Made in Rose met Everyday is Blue. En um, we weten inmiddels ook dat FreePoint Landing behoorlijk actief is. Um, ze hebben al twee singles uitgebracht: Shadow Work en Portal. En omdat het dus Halloween uh, bijna aan het worden is, heeft alles uh, te maken met allerzielen, wat uh, de Mexicanen en geloof ik ook vaak in Latijns-Amerikaanse landen, dat ze de doden een beetje. Uh, ja, eren op een bepaalde dag in november. Dat uh, gebeurt meestal uh, in de eerste, eerste dagen van november. Eind oktober. Daar heeft Halloween dan ook weer iets mee te maken. Hebben zij besloten om ook een uh, nummer te maken. Die hebben ze al uh, ten dopen uh, gehouden bij uh, het, uh, de lokale omroep van Alkmaar. Ik geloof dat dat um, RTV 80 heet. Uh, wat, ze, wat ze daar hebben. Daar is hij al gedraaid. Dus het is niet helemaal een primeur. Maar goed. Morgen gaat hij echt uh, verschijnen. En dit is dus de derde single van het album wat ze dus uit moeten gaan brengen. Onder de naam Shadow Work. Dit heeft dus eigenlijk allemaal een beetje thema's... die uh, allemaal een beetje te herleiden zijn tot dat verhaal van Shadow Work. De derde single van Three Point Landing heet... Haunted. Has a hold on me. He's at the door. Has it out for me? I hide in the dark. No, no, no one's home.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 Die het redelijk ver heeft weten te schippen, schoppen. Schippen, schoppen. Schoppen. In, in het Nederlandse clubcircuit. Ik denk ook wel wat optredens hier en daar. En wel wat zalen vol hebben weten te krijgen. Zijn de Grenadiers uit Utrecht. Tenminste daar, dat zeggen ze dat ze daar vandaan komen. En uh, dit uh, komt van een EP. En die EP dat is uh, meteen ook uh, voorlopig de laatste. Dat heette de Anthroposition throw EP. Uh, die hebben ze in 2018 uh, live opgenomen. Maar er zit een uh, verhaal aan uh, vast. Want ze hebben zeven jaar uh, lang ze opgetreden uh, met uh, de nodige toffe shows. Zoals ze dat op hun eigen Facebook pagina uh, zeggen. Maar uh, ze hebben ook uh, creativiteit uh, gehad. Uh, wat, uh, dit uh, opnemen van uh, deze EP. De Anthroposition EP. Uh, die heeft uh, geleid tot creatieve... Uh, Vrijheid die ze altijd hebben gekoesterd. Maar um, het is op een gegeven moment toch, uh, met name in 2020 en 2021. een beetje um, een jaar, paar jaren geweest. die hen niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Um, bovendien hebben ze besloten om voor onbepaalde tijd. een rustpauze te nemen. Nou, dat kan betekenen dat ze of zeggen: jongens, het is mooi geweest. Um, maar het kan ook uh, misschien uh, wel betekenen dat ze dan over twee, drie jaar zeggen. Nou, laten we toch maar weer eens even wat uh, gaan doen. Um, ze hebben daar ook een uh, oude bandleden bij uh, bedankt, namelijk uh, Stijn van Rijsbergen. Die man die kennen we. Want hij is een van uh, de mensen die bijvoorbeeld geloof ik ook achter uh, de productie zat van Operation Hurricane. Ja, volgens mij wel. Tenzij uh, Julian Körpers, hoe ik zegt... nou, Koper, is het weer onzin uit te praten. Maar goed, uh, ik kan me vergissen... maar hij is een van de bandleden geweest bij Grenadiers. Uh, Vincent Sielbaum uh, Sibum, uh, Leon Sibum. En Tamino Fuat, dat zijn uh, de mannen... die ook nog deel hebben uitgemaakt van uh, de band Grenadiers. En het laatste, uh, de EP, deze die ze dus live hebben opgenomen... de Anthroposition EP, uh, daarvan zeggen ze dat het een... Uh, ja, nogal politiek en sociaal kritisch werk is omgaan met klimaatcrisis en diplomatieke kwesties. Maar vanuit het perspectief van onze eigen persoonlijke strijd om deze dingen tijdens het dagelijks leven aan te pakken. Nou, ze hebben altijd de steun gehad van Gentleman Recordings. Dat is altijd een goede steun voor de jongens geweest. En ook deze hebben ze uiteindelijk uitgebracht. Ja, voorgevoel heb ik dan altijd gehad. Want als ik uh, op een gegeven moment uh, de EP van Guy Peck, uh, een solo-EP... dan uh, heb ik dan altijd het idee... Ja, is dat toch een voorbode van iets wat dan gaat komen? Nou ja, uh, kennelijk uh, is dat een vol geweest. Uh, of dat uh, herleidbaar is tot dit verhaal... dat weet ik niet, maar dat zal ik... Uh, in, toch eens een keer uh, aan Guy moeten vragen... hoe dat, uh, hoe dat zit. Uh, uh, als hij dus weer, op, uh, weer... nieuw materiaal gaat uitbrengen. Want ik uh, gun uh, de jongens... in ieder geval uh, de nodige rust. Maar dat is uh, ja, voor, voor speculaties... Uh, om, om maar uh, wat te, te zeggen. En daar moet je altijd uh, weer... voorzichtig mee zijn. Um, straks gaan we praten met Jacob D. Edward. Maar eerst draaien we nog een nummer van hem. Het eerste nummer wat hij ooit heeft uitgebracht. Maar ik vind het nog steeds een van de mooiste, uh, de mooiste songs die hij heeft uitgebracht tot dusver. En dat nummer dat heet Romance. En daarna gaan we met hem praten.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 grown tired of this sea of all recurring things all the young birds flying in and flying out Till it finds it, stop at last I admire all the songs she sang The tales of men who came before The ones who broke the chain of life Ones who never asked for more. Now you crave the changes, the glimmers of the new. at last. Romance was dat van Jacob D. Edwards. En ja, het is niet zomaar, want we hebben een reden om hem weer in de uitzending te halen. Want deden we dat in september ook al. Dat was min of meer de aanleiding van Sincerely Jacob. Maar nu uh, zijn er wel een aantal zaken die we moeten bespreken. Uh, drie dingen. Laten we eerst beginnen met de Waterland Popprijs. Goedenavond overigens, uh, Jacob. Goedenavond, Ja. Ja, ja, ja. Uh, want uh, laten we eerst uh, gaan naar afgelopen vrijdag. Want er zit uh, nog net geen week tussen. Maar uh, jij stond uh, samen met, uh, met een paar mensen die ik ook kende. De Cruise en met Roy de Smet stond je in de finale van uh, de Waterland Popprijs in de Piers van Dam. Ja, zeker. Ja, ja um, en wat uh, schetst uh, ineens, uh, ja eigenlijk is het voor mij geen verrassing, maar uh, voor misschien wel een aantal andere mensen wel, maar je bent uh, met de prijzen uh, aan de haal gegaan. Ja, maar voor mij was het eigenlijk ook wel een verrassing hoor. Ja. Toch wel, toch wel. Ja, voor ik, mij ja, niet, ja, maar goed. Ik heb een mond van tanden, ja, dus ik had het niet verwacht. Nee, uh, maar uh, jij bracht ook nog uh, iets extra's in, had ik uh, begrepen, hè? In, dat, uh, in die finale ronde. Ja, mijn uh, zangeres, Moetje Jonk. En een uh, goede vriendin ook, die uh, trouwens, uh, ik ben haar zo dankbaar voor haar zanglijnen op mijn, uh, op mijn muziek. Dus uh, Roman is het enige nummer waar ze nog niet op staat. En de echte is, is Frank. Mm. Maar de rest had ze wel allemaal. Oké. Zij was in het publiek, dus ik uh, riep haar op het podium voor uh, Sincerely Jacob. En die hebben samen gezongen. Yeah. Dus uh, dat was mijn, uh, mijn troefkaart, ja. uh, mijn, uh, mijn wildcard. Ja, <laughs> maar die wildcard heb je volgens mij ook wel heel erg perfect uitgespeeld, denk ik. Ja, ja uiteindelijk ja, het was de allereerste keer dat we dit ooit deden. Uh, we hebben het even snel uh, gerepeteerd in de, in de backstage en daar ging het eigenlijk perfect. Ja, uh, maar uh, er zijn ook uh, kritische, ik behoor ook tot die kritische uh, kanttekeningen. Het, uh, muziek is geen wedstrijd, Appels met peren vergelijken, dat is niks. Dat vind ik. Maar goed, uh, wie ben ik? Mm -hmm. Ja, en dat... <laughs> ik hoor alleen een... Hmm. <laughs> maar... Ja, uh, ja maar uh, ik... ik uh, light uh, me. Wat, uh, wat is jouw visie, erop? Nou, mijn visie is dat, uh, dat het dus... Uh, ja, uh, songwriters kan je niet vergelijken... Bijvoorbeeld met een hip-hop oh. of een rock uh, uh, verhaal. Dat, dat bedoel ja, ik. Zeker, ja, zeker. Daarom was het... Uh, het het, het winstelement ervan... Eigenlijk uh, het allerkleinste. Het ging meer om uh, ontwikkeling... Mm. En het ging om uh, plekken vergaren voor uh, lokale festivals. Dat ja. was eigenlijk het uitgangspunt. Ja. En daarnaast was er nog een publieksprijs. Okay. En, uh, en die... dat, dat is zeker ook waar, want je kunt, geen, je kunt geen band vergelijken met een songwriter en zeker geen hiphopper met een songwriter, uh, nee. nee. maar dat ligt, oh, dat ligt mijlenver uit elkaar. Ja. Dat is muzikale tradities. Ja. Hip -hop, uh, komende bijvoorbeeld uit de jazzmuziek dan ook wel. Ja. En uh, de folk komende uit het uh, uh, verhalen vertellen. Eigenlijk. Ja, ja jij, jij bent meer een verhalen vertellen, want dat, uh, dat hebben we nu al twee keer uh, gezien uh, van je... hier bij ons in de studio. En ik weet zeker, er komt een derde aan... Uh, uh, hier in de studio. Maar voor dat het... Uh, hebben we nog een 2A. Uh, want uh, wij hebben een, een cultuurmaand... In, uh, in Zandvoort. En jij gaat uh, de 28 november hier uh, naartoe komen... Ja, dat, uh, dat ga, ik, ga ik zeker doen. Inderdaad. Daar ja. heb ik heel veel zin in ook, trouwens. Dat, ja, uh... ja dat, uh, dat kan me wel iets bevoorstellen. Uh, wat even uh, voor de mensen thuis. Uh, uh, uh, er is een cultuurmaand in Zandvoort. Dan komen we met een mooi bruggetje straks ook uh, meteen... Uh, waar we je uiteindelijk voor aan de telefoon hebben. Uh, maar uh, de bedoeling is dat wij dan uh, daar in het HDMZ-museum iets uh, gaan doen. En we gaan uh, naast de, het uh, muziek laten horen en in beeld brengen ook praten met de muzikant. En dat is in dit geval, ben jij dat? Uh, uh, uh, en dan gaan we het hebben over uh, wat jij schrijft en wat jou beweegt. Dat vind ik natuurlijk altijd het leukste element van de muziek. Want ja. <laughs> het praten erover. Want dat is uh, immers ook mijn grootste passie. En uh, ik kijk er natuurlijk altijd naar vanuit mijn studie. Hm. Vanuit uh, literatuur. En uh, natuurlijk ook een beetje het muzikantschap. En uh, alle, alle bands die, die mij inspireren... en alle muziek die ik mooi vind. Maar het is zeker, zeker mijn allergrootste passie. Ja. En ik, uh, het liefste wat ik eigenlijk over doe... met muziek is erover praten. Ja, ja logisch. Uh, maar dat deed je eigenlijk ook al op die avond... van de King Forward Records, uh, uh, dat feestje. De, daar heb ik je dat ook al uh, zien doen. Dus wat dat er gaat, denk ik... dat het uh, helemaal jouw, jouw ding is. Uh, maar goed, uh, dan uiteindelijk... waar we je voor hebben... Uh, 24 oktober, dat is over drie dagen, geloof ik. Uh, dan is er een uh, bijzonder uh, verhaal in, uh, in uh, de gemeente Edam-Volendam. Dat is op een zondag, hè? geloof ik ook. Ja, voor de kunstmaand in Edam-Volendam. Ja, ja, zie je. Kijk, dat is een mooi bruggetje van, uh, van onze cultuurmaand... naar de kunstmaand uh, van de gemeente Edam-Volendam. Muziek in beeld. Uh, waar, wat, wat is dat uh, precies, uh, uh, Jacob? Uh, muziek in beeld... Uh... Nou, het is dus, uh, wat de, de avond eigenlijk inhoudt, is dat de delegatie, de internationale delegatie van EuroArt, uh, dus uh, in, in, in een organisatie die kunst, uh, kunstevenementen organiseert in heel Europa, focust uh, dit jaar op Edam Volendam ja. als kunstdorp in Europa. En daardoor komt in deze kunstmaal uh, voor verschillende, verschillende evenementen deze delegatie kijken. ...naar uh, dingen die wij ze aanprijzen. Daarvoor zijn ze ook al bij de kerk geweest... ...bij de PX Songwriters Killed. Mm -hmm. En um, de delegatie wordt nu uh, verwend met een muziekmiddag... ...in de grote kerk van um, de organist... ...van de Westerkerk in Amsterdam. Mm -hmm. um, en uh, een muzikant die uh, improviseert... ...of uh, die, die muziekstukken schrijft uh, onder stille film... Um, en ik heb uh, een nummer geschreven uh, over een schilderij van Spaner, de foyeur. Ah. Uh, dus er komen drie verschillende optredens van, uh, van muzikanten. Ik heb trouwens wel. Uh, ik heb ook heel veel zin om die, uh, om die organist eigenlijk te zien. Die gaat improviseren op het kerkorgel Dat vind ik wel ontzettend cool. <laughs> ja, dat ja. Mij, ja, dat lijkt mij <laughs> ook. Uh, in, dat, dat verhaal, uh, dat doek Spaners. Da, hebben we het dan over dat befaamde hotel aan de dijken van Volendam of niet? Ja, zeker weten. Dus, uh, uh, het hotel waar uh, kunstenaars langskwamen om uh, te overnachten. ze mm -hmm. uh, kwamen natuurlijk het pittoreske Volendam kwamen ze schilderen en ze konden een overnachting krijgen voor, uh, in ruil van een schilderij. Ja. Uh, en die, uh, dat, dat, hele, dat hele hotel hangt er natuurlijk nog vol mee. Ja. Um, ik heb uh, wel eentje gekozen van een particuliere uh, collectie. Ja. Maar uh, dat hoefde de plek niet te drukken. Nee. Uh, het is natuurlijk uiteindelijk allemaal van Spaan geweest. Ja, nee, ja. Maar uh, het, is, uh, het is de foyer. En ik heb een, een nummer geschreven over de cultuur van Volendam aan één zijde en aan de andere kant een uh, mentaal probleem dat ik er door heb gekregen door het uh, opgroeien in Volendam, de ontwikkeling van ja, ja. de codependentie. Dus die twee dingen gaan hand in hand, het gaat over een soort codependentie uh, van identiteit uh, met Volendam. Ja. Dus uh, dat ga ik daar natuurlijk uh, voor het eerst voordragen. Ja. Met het hele verhaal bij Dien erbij. En um, het, uh, het, het schilderij wordt geprojecteerd. En dan kan ik uitleggen waar al die ideeën vandaan kwamen. En zo. Uh -huh. En um, daarnaast uh, spelen de, de twee andere muziekanten ook. het dus wordt wel een hele, hele bijzondere middag. Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me zeker. Uh, en, en nogmaals, waar vindt dat plaats? In de Grote Kerk in Edam. Een grote Kerk in Edam. Op uh, 24 oktober. En hoe laat is dat? De aanvang is twee uur. Oké, okay, dus dat is een schappelijk tijdstip... om uh, gewoon uh, lekker binnen te wandelen... en uh, dat allemaal tot je te nemen. Uh, ja, hoe zijn ze eigenlijk bij jou gekomen... om dat, uh, dat te doen? Uh, er zijn twee heren... Van de, die normaal de pianowandeling organiseren, uh, Van wie gevraagd werd... of ze een singersongwriter songwriter konden vinden... die dit dus kon doen. Mm -hmm. Dus een uh, schilderij... Uh, een, een nummer schrijven over een schilderij. En toevallig had... Uh, een van de twee, Nico Groot, had uh, een interview gezien met mij. Van ah. de lokale uh, televisie. Ja. En uh, die uh, wilde dus. Want ik dacht van deze songwriter. Die zit wel in dat zwaadje van Spaanse schilderijen. Qua, qua beelden, qua esthetiek. En uh, die ga ik gewoon vragen. Dus zodoende. Ja, okay. Goed, um, dat is het dus. Um, even voor alle duidelijkheid: De Grote Kerk in Edam. op zondag 4 oktober. 24 oktober. Zondag 24 oktober. 4 oktober is al lang geweest. En het is uh, om twee uur... ...s middags. En daar uh, wordt uh, het een en ander... Uh, ja, ten, hore, ...ten gehoor gebracht. En een van de, de mensen... ...dat ben jij. En dat gaat dan over de voyeur. De voyeur, ja. Het is trouwens ook nog eens... Uh, ...overigens uh, helemaal gratis. Dus, uh, Oké. Okay. Je kunt er gewoon binnen wandelen. Dus dat is ook nog wel heel cool. Helemaal uh, duidelijk. Um, nou ja, dan gaan we je meest recente single uh, draaien. Lijkt mij. Dankjewel. En uh, dat uh, was uh, Jacob D. Edward. En hier is Sincerely Jacob... Bloodstains on the bathroom walls will serve you well Screwed Reminders Mind time Posters and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self destructive tendency, you persistently start. Album Om Hanna. En, uh, dit was een van de nummers die al eerder is uitgebracht uh, door Danella Smith onder haar eigen naam. Dwarrels Dans, die staat ook op uh, dit album. Het is trouwens een heel mooi album uh, geworden. Uh, we gaan verder met uh, een bijzondere band uit Leiden. En ze hebben dit al in juni uitgebracht uh, met een EP. En dit is een van de singles Baaf en Patterson. Deze band. En Ik ben er eigenlijk uh, min of meer aangekomen doordat er een uh, presentator is die op zondag bij Indie XL dit, uh, dit doet. En uh, die maakt er altijd een sport van om uh, dingen te vinden. Daily Dutchy heet dat. Uh, van Conjo Vergeer, uh, nederklinker. En uh, hij uh, kwam ermee en hij zegt dit is wel heel erg leuk. Nou, ik uh, vind het ook leuk. Dus ik heb uh, in ieder geval daar mijn steentje aan bijgedragen. Uh, de EP die hebben ze in juni uitgebracht. When to Start heet de EP en ze komen uit, zoals gezegd, uit Leiden. Dus het is de derde Leidse band die je vanavond hebt kunnen horen. Dit is weer iets dichter bij huis, want ze komen uit Noord-Holland en ze zijn min of meer in Haarlem begonnen. Dus laten we ook, dat mag we maar voor doorgaan, dat het een Harlemse band is. In de Gloria met hun eerste single. Maar dit is de tweede inmiddels, want die eerste werd bij 3FM gedraaid. Banden met de, de nieuwste... Het uh, heet Black. Tot aan het nieuws van 9 uur.